Uh, goedenavond Goedenavond uh, Ja, goedenavond Wij zijn, uh, ik ben, uh, wij, wij zijn Tom Brom en Jan Ruis ja, Jij bent Jan Ruis En jij bent Tom Brom ja. Nou Tom, leg jij maar even uit waarom we hier zijn ja, de reden dat we hier zitten is dat meneer Wijnands gebeld heeft met de vraag of wij iets uh, wilden doen aan: ik heb begrepen, een bandrecordencursus. En het is zo dat er allerlei jongelui bandjes opsturen. Ja, dat heb ik ook gehoord. Ja. Nou ja, en daar zit nog wel eens een wisselende kwaliteit in. En nou dacht hij dat het leuk was om een cursus bandrecordetechniek te gaan geven op de radio. Ja, om die kwaliteit wat omhoog te krijgen. Ja. Want wij weten er wat van. Beeld, ik doe het he? technische gedeelte. Ron doet probeer... altijd het technische gedeelte. Ja, uh, ik probeer het te laten horen, uh, wat Jan uitlegt, uh, als daar uh, ruimte is voor een voorbeeldje even. Dan noemen ja. we even een voorbeeldje, dat, uh, dat legt wat makkelijker uit. Ja, en we hebben dan een voorschot gehad. Is dat zo? Ja, dat heb, heb ik nog niet verteld dan. Nee, we hebben 300 gulden voorschot gehad. Voor bandjes te kopen en in, in dingetjes. Was dat gul? Nee. Nou ja, god, we, we, nee. we, daar hebben we net van gegeten. Ik oh, heb betaald. Ah, oh, was het dat? Ja. Eeuw. Nou, god. Ja, als ik praat, dan uh, wil ik dat graag vastleggen op een bandrecorder. Hoe gaat dat dan nou? Nou, als jij praat, dan, uh, dan, dan maak je eigenlijk met je stem trillingen. Ja. Hè? Elk geluid bestaat uit trillingen. Ik heb hier een vloertje en een kammetje. En als je dat tegen je mond doet ja. en je blaast een beetje... Ja, je dat voer, uit, dan voel je die trillingen van dat vloertje je heel duidelijk aan je lippen. Horen. Uh, gewoon er zo ja, tegenaan halen. En dan. Ja. Oh, dat is heel leuk. Dat is leuk. Ja, ja, je nou. voelt hem echt trillen. Ja, je voelt hem echt trillen. En dat gebeurt in de microfoon dan. Dat gebeurt in die microfoon en die microfoon die zorgt dat het door een draadje kan. Ja. Dan komt het, gaat het door het draadje en het komt uiteindelijk terecht bij de opnamekop van je bandrecorder. Zo'n opnamekop, dat is een apparaatje wat in staat is om van een trilling, hè, er komen trillingen aan, om van zo'n trilling uh, een magnetisch veld te maken. Ja, maar nou snap ik nog niet hoe dat, uh, hoe dat nou... Dat, nou kijk, Want het op... komt op een of andere manier op die band. Ja, kijk. Ik heb hier heb ik een blaadje ook meegenomen. Een papiertje. Een, een papiertje en een zakje met, uh, met ijzerveilsel. Ik leg dat plaatje, leg ik op die magneet. Ja. En daar strooi ik dat ijzervel zo op. Ja. Ziet? En nu zie je... Daar ga je een beetje mee schudden. Ja, een beetje. En nu zie je dat hier zo die vorm, die, die, die, die twee rondjes. Twee boogjes, je, twee boogjes. Ja. dat is precies het patroon van die magneet. Van, dat is het patroon van één magnetisch veld? Van één magnetisch veld. Maar door die trillingen aan die opname komt waar we het net over hadden, ja. zijn daar bij elke trilling een ander magnetisch veld. Ja, ja. Maar dat kan hij niet onthouden, die kop? Nee, dat kan hij niet onthouden. Nu zitten die deeltjes, die ijzerveilseldeeltjes, die zitten eigenlijk in die band. Aan de doffe kant van de band. Ik begin het te snappen. Hij legt, die trilling komt binnen. Ja? En die band die loopt er langs. Want ik heb altijd braaf die, die doffe kant langs die opnamekop ja, gelegd. Ja. Maar ik wist nooit waarom. Nou, wat is daarvoor om die... Uh... Die, geeft, die, de, die trilling geeft hij weer. Hij wekt een magnetisch veldje op. Die opnamekop, ja? Die opnamekop. En dan gaan die uh, deeltjes, die gaan keurig in een patroontje liggen. Ja. Van dan en die band reed, die loopt er steeds meer langs. En dat blijft gewoon zo staan. Ja, inderdaad. En, en dan die heb deel... je een geluidsopname dus. Dan heb je een geluidsopname. Oh. Ja, Wat dat, dat is zover onze deskundigen Jan Ruis en Tom Brom. Ja, die namen komen wel meer voor in heel Versum. dat is waar. Volgende week dan hebben ze het over de opname.